12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Ruim 60 miljoen Duitsers gaan vandaag naar de Stembus. Dodental Gijzeling Nairobi loopt op. En tientallen doden bij aanslag in Pakistan. Vanmiddag kan in het noorden en midden de zon gaan schijnen. Het wordt maximaal 22 graden. Morgen en dinsdag blijft het droog. En wordt het ongeveer 20 graden. Er is meer kans op zon dan. En vanaf woensdag neemt de kans op een bui weer toe. 62 miljoen Duitsers mogen vandaag hun stem uitbrengen voor de Bondsdag. Het leidt geen twijfel dat de CDU-CSU van bondskanselier Angela Merkel opnieuw de grootste wordt. Maar of ze kan doorregeren met dezelfde coalitie, dat is nog maar de vraag. Coalitiepartner FDP, de liberale partij, heeft het moeilijk. Correspondent Tim de Wit in Berlijn, jij volgt voor ons de hele dag de verkiezingen. Alles hangt af, als je het zo hoort, van de FDP voor Merkel. Ja, daar wordt vanavond met de meeste spanning naar de uitslag gekeken. Dat is wel duidelijk. Ja, dat Merkel de grootste wordt, daar gaat iedereen inderdaad wel van uit. Ze staat in alle peilingen ruim voor op de rest. Maar of ze verder kan met haar huidige regering, met de FDP... dat is wel twijfelachtig. Want in de peilingen schommelen de liberalen nu zo rond de 5%. Dat is in Duitsland de kiesdrempel. Dus kom je onder de 5% van de stemmen, dan verdwijn je uit het parlement. Dus dat maakt het toch allemaal wel spannend vanavond. En het zou ook nog wel kunnen dat de FDP net wel de kiesdrempel haalt... maar dat ze samen met Merkel niet aan een meerderheid komen. En ja, dat zou in elk geval ook betekenen dat Merkel op zoek zou moeten... naar een andere coalitiepartner na vanavond. En nou ja, voor de hand ligt dan dat Merkel met de SPD, de Sociaaldemocraten, in zee gaat. Maar het liefste zet ze natuurlijk haar huidige beleid voort euh, samen met de FDP. Even voor de SB, eh, SPD, wat, wat zou een goede uitslag voor die partij zijn, voor Steinberg? Nou, ze staan in de peilingen nu zo rond de 27, 28 procent. Merkel daarentegen rond de 40 procent. Dus daarin zie je wel hoe groot het verschil is. En ja, de SPD wil natuurlijk zo dicht mogelijk in de buurt komen van Merkel. Dus het liefst boven de 30 procent. Want stel dat ze inderdaad moeten gaan onderhandelen met Merkel... dan willen ze wel wat te vertellen hebben natuurlijk. En niet als het kleine broertje ondergesneeuwd raken... in zo'n grote coalitie zoals deze combinatie in Duitsland wordt genoemd. Want de SPD regeerde al een keer met Merkel tussen 2005 en 2009, maar werd daar bij de vorige verkiezingen keihard op afgerekend. Dus ja, helemaal te springen staan ze niet. Daar, daar, daarvoor is die uitslag vanavond dus heel erg belangrijk. En de lijsttrekker van de SPD, je noemde hem net al, Peer Steinbrück, heeft al wel gezegd dat hij geen zin heeft om als minister onder Merkel te werken. Dus mocht het zo voorkomen, dan zou hij in elk geval een stap opzij doen. En veel hangt vandaag ook af van de opkomst. Ja, zeker. En gek genoeg uh, zit, uh, is Angela Merkel, maakt zich daar eigenlijk het meeste uh, zorgen om. Uh, ze staat er namelijk al zo lang zo goed voor in de peilingen... dat ze toch een beetje bang is dat CDU-kiezers vandaag uh, thuis zullen blijven... omdat ze denken, nou, Kom maar goed. Merkel die redt het toch wel. Ja, precies. En nou ja, uh, De CDU heeft een paar dagen geleden zelfs nog 5 miljoen brieven... maar liefst rondgestuurd in Duitsland om mensen vooral op te roepen om te komen stemmen. Nou, vier jaar geleden was de opkomst in Duitsland 71%. De vrees is wel dat dat vandaag nog wat lager zal zijn. En daarnaast is er ook nog steeds een grote groep zwevende kiezers hier. Zo'n 20% van de kiezers beslist pas vandaag op het allerlaatste moment... dus wat ze gaan doen. En ja, die groep maakt het perfect voorspellen van de uitslag natuurlijk lastig. Nou ja, om zes uur gaan de stembureaus dicht in Duitsland... en dan krijgen we ook meteen de eerste prognoses op basis van de exit polls. Dankjewel Tim, we gaan je nog veel vaker horen vandaag. Het winkelcentrum Westgate in de Keniaanse hoofdstad is nog steeds bezet. Gisteren hebben gewapende terroristen het winkelcentrum ingenomen en mensen gegijzeld. Tot nu toe zijn er 59 mensen doodgeschoten. President Kenyatta maakt in een toespraak duidelijk... dat ze alles op alles zetten om iedereen er veilig uit te krijgen. It is a very delicate Maar me het make it maken. ...dat we de perpetrators ze gaan We zullen ze krijgen. En we zullen ze De daders zullen dus gestraft worden volgens president van Kenia. Eh, correspondent Koert-Lindijer, jij staat op 100 meter van het winkelcentrum... ...waarschijnlijk kun je niet dichterbij komen door de politie. Hoe is de situatie op dit moment? Ja, het winkelcentrum is nu echt helemaal afgezet door het Keniaanse leger... ...en de Keniaanse uh, politie. Ik zag er net wat hoogwerkers... Uh, binnenkomen en militaire trucks van het Keniaanse leger. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat er een aanval uh, ieder moment kan uh, gaan gebeuren. Er is vanochtend wat geschoten. Er zijn vier gijzelaars uit het gebouw gehaald. Maar nog steeds houden de ongeveer 10 plus gijzelhouders houden zich op in het gebouw met een onbekend aantal uh, gijzelaars. Is er gewoon meer duidelijk over, over de daders? Nee, behalve dat inmiddels Al-Shabaab, de terreurgroep uit het buurland Somalië, de aanslag heeft opgeheist. We hebben natuurlijk de laatste twee jaar, sinds het Keniaanse leger Somalië is binnengevallen in het zuiden... hebben we in Kenia een tiental aanslagen gehad van Shabaab. Maar die waren nogal knullig eigenlijk. Maar al, met al zijn er toch zeker 60, 70 mensen bij die tientallen aanslagen omgekomen. Dit is de eerste heel professionele aanslag... Van Al-Shabaab in Kenia sinds twee jaar geleden bij het voetbaltoernooi in Zuid-Afrika. Uh, Al-Shabaab een aanval deed in Kampala, buurland Oeganda. Waarbij toen nog eens 70 mensen omkwamen. Is, is duidelijk hoeveel uh, terroristen binnen zijn in het winkelcentrum? Het laagste getal dat ik hoor is 18. Een van de aanvallers is gewond geraakt. Gisteren naar een ziekenhuis gebracht is overleden. Eén van de aanvallers blijkt een vrouw te zijn, weten we. Het zijn vermoedelijk allemaal Somaliërs of afkomstig uit Kenia of vanuit Somalië uh, zelf. En ze zeggen dus eigenlijk allemaal hetzelfde. Wij nemen wraak, want Kenia heeft wraak genomen op Somalië. Nu is het onze beurt om jullie te doden. Correspondent Koert Lindijer.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 Bij zelfmoordaanslag op een kerk in Peshawar in het noordwesten van Pakistan zijn minstens 40 doden gevallen, zeggen functionarissen. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De zelfmoordenaar blies zich op toen de kerkgangers na de dienst naar buiten kwamen. Moslem-extremisten hebben in Pakistan vaker aanslagen op leden van de christelijke minderheid gepleegd. Prinses Beatrix is in huiselijke kring gevallen en heeft daarbij haar jukbeen gebroken. Ze is vanochtend geopereerd, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Prinses Beatrix moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven... en daarna wordt per geval bekeken welke afspraken ze kan nakomen. Bo Xilai moet levenslang de gevangenis in. De Chinese oud-politicus en partijbonds heeft de straf gekregen... voor het aannemen van steekpenningen, verduistering en machtsmisbruik. Correspondent Marieke de Vries, hij kon de doodstraf krijgen. Het werd levenslang. Dat is niet een heel grote verrassing, hè? Nee, dat werd wel verwacht. Een, een hele stevige straf. Ook omdat de communistische partij een signaal wil geven naar de Chinese bevolking. Dat er van een voorkeursbehandeling geen sprake is. Ook machtige politici worden dus zwaar gestraft als ze over de schreef gaan. En het is meteen ook een waarschuwing aan andere partijleiders... dat ze er niet met een milde straf vanaf komen als ze corrupt zijn of hun macht misbruiken. Een levenslang kan Bo daar nog tegen in beroep? Ja, hij kan daar tegen in beroep. Vanaf morgen heeft hij daar een week de tijd voor. Wordt ook wel verwacht dat hij dat doet... gezien uh, zijn felle verdediging... en uh, zijn felle optreden tijdens de rechtszaak zelf. En is levenslang ook echt levenslang in China? Nou, na 13 jaar kan hij amnestie aanvragen, kan hij ook vrijkomen. Maar ja, tegen die tijd is hij, al uh, is hij al 77, hij is nu 64. Wat in ieder geval betekent dat hij dan te oud is voor de politiek, ook hier in China. Dus politiek gezien is hij vandaag wel uh, dood en begraven. Correspondent Marieke de Vries. Sport. Wereldkampioenschappen wielrennen op de weg in Italië zijn vandaag van start gegaan. Het eerste onderdeel is de tijdrit voor merken bij de vrouwen. Gio Lippens, bij het vrouwenwielrennen denken we meteen aan Marianne Vos... Maar dit keer gaan de andere Nederlandse ervan door met de titel. hè? Ja, net als vorig jaar trouwens. Ellen van Dijk, boomsterk. Ja, boomlang wou ik ook zeggen. Ijzersterk. En uh, vorig jaar pakten ze dus al een gouden medaille met uh, die ploeg van Specialized Lulu Lemon. Hele sterke ploeg. Op drie plaatsen trouwens veranderd ten opzichte van vorig jaar. En als je dan kijkt dat zij dat parcours uh, richting Florence vanuit Pistoia 42,8 kilometer afwerken. In een uh, gemiddelde snelheid van boven de 50 kilometer per uur, 50,2 kilometer per uur. Dan geeft het aan dat die zes vrouwen van die winnende ploeg ongelooflijk hard hebben gereden. Je ziet het ook aan de tijdverschillen. Rabo, de vrouwen dus met Marianne Vos onder andere. Natuurlijk ook met al die andere uh, sterke Nederlandse vrouwen. Annemiek van Vleuten, Roxane Kneteman, Talita de Jong en Lucinda Brandt. Die staan op 1 minuut en 11 seconden op de tweede plek. Ze pakten het zilver. Best wel verrassend omdat lange tijd Rabo op de derde plek reed. Orica was uh, op alle meetpunten onderweg sneller. Maar uiteindelijk heeft Orica ingeleverd en uh, zijn de Nederlandse vrouwen dus op de tweede plek geëindigd. En op de derde plek dan Orica. En ook daar weer een Nederlandse vrouw op het podium. Want Loes Gunnewijk die reed net als vorig jaar ook in die ploeg mee. Op 1.34 van Specialized. Kijken we nog even naar de andere twee Nederlandse ploegen. Argo op 2.51. Een zevende plek. En Boels Dolman op 3.34 op de tiende plek. Hebben we ook nog Nederlandse vrouwen in buitenlandse ploegen. Anna van der Breggen. Soek en Koedoder die rijden bij Zengers. Die worden negende en Marijn de Vries, die rijdt bij Lotto Belgische ploeg en die eindigt op de 14e plek. Het WK is dus losgeschoten. Straks krijgen we de mannen in actie op een parcours dat begint in Montecatini-termen. Ruim 57 kilometer en daar gaan we kijken. Natuurlijk ook naar de Nederlanders, maar ook naar die ploeg Omega Pharma Quickstep... die vorig jaar als eerste ploeg die merkteam eh, WK won. Dat was toen in Valkenburg op een heel zwaar parcours. Bert van Marwijk is de nieuwe trainer van HSV. Hij volgt bij de Duitse club Thorsten Fink op, die onlangs werd ontslagen. HSV is slecht begonnen aan het seizoen. De club staat 16e in de Bundesliga met slechts vier punten uit zes wedstrijden. A. van Marwijk de taak om de club uit de slop te trekken. Het is een geweldige club met een enorme traditie. Een hele grote club, prachtig stadion, prachtige stad. en uh, Alleen uh, op dit moment presteren ze gewoon uh, ver onder de maat. En uh, aan de ene kant is dat een hele andere uitdaging. Aan de andere kant wordt dat gewoon heel erg lastig. Van Marwijk tekent bij HSV een contract voor twee jaar. Met een optie voor nog een jaar. Van de Bundesliga naar de Eredivisie. Want daar begint over een kwartier de wedstrijd tussen Vitesse en Peck Zwolle. Richard van der Made, Peck natuurlijk nog steeds koploper. Vorige week wel verloren van Ajax. En eh, hadden ze zomaar een punt kunnen pakken. Wat denk je vandaag tegen Vitesse? Ja, het zal een moeilijke wedstrijd worden voor Pek Zwolle, ...want Vitesse is tot nu toe dit seizoen uh, thuis best sterk. Heeft eigenlijk maar twee verliespunten op uh, Pexwolle, ...want de Arnhemse club onder leiding van trainer Peter Bos... ...heeft nog een wedstrijd te goed. Dus ik verwacht vanmiddag in de Gelderdom... ...toch wel een uh, spannende wedstrijd tussen deze twee ploegen. Overigens uh, staat... De middag vandaag in Arnhem in het teken van de airborne herdenking. De herdenking van de Canadese slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog hier bij de slag om Arnhem zijn omgekomen. Verkeersinformatie. In Den Haag bij de AWB, René Passet. René, er wordt aan de weg gewerkt, geloof ik. Hè? Ja, maar het is niet zo bar en boos als gisteren, Mark. Dat overal files stonden door die werkzaamheden. Nu blijft de schade beperkt tot de A4, Den Haag-Amsterdam. Bij Hoofddorp 2 kilometer. Daar zijn minder rijstroken open dit weekend. En het is druk naar de Efteling. Uh, daar lijkt de, druk, de grootste drukte wel voorbij. Maar nog steeds vielen rijden op de N261 vanaf Waalwijk naar de Efteling. 3 kilometer. Dankjewel, René. Belangrijkste nieuws: ruim 60 miljoen Duitsers gaan vandaag naar de Stembus.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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze kerstconferentie. De high end up hier over de stil. Ja, dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. Het programma van Max, waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. En natuurlijk ook vooruit, wat gebeurt er op die terreinen de komende dagen. Dit uur te gast Cor Bakker, componist, prominent orkestleider in televisie programma's, shows, Maar de vraag ligt op tafel en die gaat hij hopelijk straks beantwoorden. Is er nog wel ruimte voor live muziek in shows Met al die bezuinigingen waarvoor we op 9 oktober dus... naar het Maniveld moeten, hoorde ik net. Na ene Dwight Lodewegers, voetbaltrainer van Cambuur en Leeuwarden. Nieuwkomer in de Eredivisie dit jaar. De vragen kunt u stellen aan onze gasten via de perstribune.nl. Twitter mag natuurlijk ook, hashtag perstribune... En het antwoordapparaat is er natuurlijk tv-deskundige Ron van Vergouwen. Niet te vergeten met Kassie kijken. Waarover, Ron? Ja, bijna iedereen weet natuurlijk wel dat bijna alles wat we op tv zien... een toneelstukje is. En dat is op zich niet erg als het dan ook maar een geloofwaardig toneelstukje is. Straks in Kassie kijken een blik op het mooie en minder mooie acteerwerk... van de afgelopen tv-week. Onze vliegende kip Jules van der Wart. Waar hang jij uit, Jules? Waar kijk je dan, Frits? Nou, dit is een foto van, uh, van Ajax waar we Sinterklaasfeest vieren. En als je ziet, alle oude jongens zitten daarbij. Ik moet je heel even onderbreken, want ik moet een aankondiging maken. Ik ben dus bij Frits Soeterkauw en dan praat ik zo meteen rond half één, mee en half 2... over het oude Ajax en zijn periode bij de Volwijkers, Maar ook over PSV. Vanmiddag is Ajax-PSV. En ik ben dus bij Frits Soeterkauw die bij beide teams gespeeld heeft. Frits Soeterkauw, misschien kent u nog uit de jaren 60. Rinus Michels werd trainer van Ajax... En het was met Soedekau gedaan, al daar in de hoofdstad. Waar u uiteraard op de hoogte van de voetbalwedstrijd. Zodanig om half één. Vitesse tegen Zwolle. Welkom met u bij Max Radio 1. Top twee uur, de perstribune. Max. Cor Bakker, goedemiddag. Goedemiddag. Cor, jij uh, komt uit uh, Brienne aanrijden, deze ja. kant op, Hilversum. Ja. Wat heb je gedaan in de ik moest uh, Gisterenmiddag uh, zat ik in de jury van een Big Band Festival. En er waren vier big bands en uh, nou ja, die hebben uh, allemaal een, uh, bijna een uur gespeeld. En dat moet je dan allemaal aanhoren met de rest van de jury. Maar dat was heel erg leuk. Ja, hoor ik daar toch de ondertoon in van, dat is wel een lange zit. Het was wel, wel een beetje een lange zit, maar het, het was wel heel interessant. Want wat mij direct al opviel, ik, ik kan mij van de Tros uh, Big Band Festival van een jaar geleden nog herinneren. Dat toen organiseerde Tros Radio dat. Heb ik er ook wel eens bij gezeten, ook meegedaan En... Uh, toen was het niveau beduidend lager muzikaal gezien ja. dan nu. Want dan... Ja, maar even een big band, wat ja. is dat? Een big band is een, een, een groep muzikanten, vaak jazzmuziek. Vier trompetten, vier trombones, vijf saxofoons en een ritmesectie. Lekker geschetter. Ja, dat maar door natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk muzikale oren. Dus je hoort heel veel rams voorbij komen, zal ik maar gemakshalve zeggen. Maar zitten er pareltjes tussen? Zit er zitten absoluut pareltjes ja. tussen. En wat, wat het allerleukste was, was eigenlijk de afsluiting van de dag. Dat was gisteren avond in Briele op hetzelfde plein in de buitenlucht. Het was mooi weer gisteravond. Uh, was een jeugdorkest van, nou ja, ik denk mensen van 14, 15, 16 jaar. Heel enthousiaste, ook een big band. En daar was ik dan te gast bij. En dan, als je dan het enthousiasme van die jongens ziet en meisjes... Nou, dat was ja. echt... Ontroon, ontroon. Maar denk jij dat zij er hun beroep van kunnen maken? Niet eens zozeer op basis van de talenten die ze hebben... want ja. dat is de eerste voorwaarde, maar is er nog een markt? Nou ja, dat is meteen een probleem wat je nou aansnijdt. Want ik zeg, het niveau is een stuk hoger dan twintig uh, dan jaar geleden. Dat komt omdat de opleidingen uh, veel beter zijn... in de diverse conservatoria, ja. de lichte muziekopleidingen. Maar ja, aan de andere kant denk je... Overal wordt gesneden, uh, de, alle orkesten worden weg, weg, gesaneerd. Uh, waar we het straks over gaan hebben, bij de, bij de omroep, is natuurlijk ook, ook bijna geen, geen levende muziek meer. Dus ja, waar leid je ja. mensen voor op? Hè? Dat ja. is natuurlijk wel. Maar goed, het enthousiasme mag je nooit weghalen. Dat is alleen maar goed. En jij was uh, uh, voorheen heel vaak op zaterdagavond te zien ja. de shows van Paul de Leeuw. Ja. Ja, ben je de, en nu dat afgeschaft is, in het zwarte gat gevallen? Nee hoor, nee, nee hoor, nee. Nou, qua televisie wel een beetje, dat is natuurlijk een stuk minder geworden. Uh, uh, maar op zaterdag, zaterdagavond is sowieso de, de snabbelavond, <laughs> zeg ik een beetje denigreerd, maar de optreedavond voor, ja. uh, voor uh, muzikanten. Waar, waar ben je dan bijvoorbeeld? Dan ben je in heel Nederland. Dan ben je dus zeg maar in, in alle theaters op zaterdagavond of in, de, in grote kerken. Of in het concertgebouw ja. en eh, concertpodia. Eh, daar wordt eh, het meeste gespeeld. En met wie treed je daar dan op? Heel verschillend. Als ik een beetje in de, in de, in de nabije toekomst kijk, eh, ga ik eerst met het Nederlands Bachorkest eh, een promstour doen. Onder leiding van Pieter-Jan Leuzink. Dat heb ik, dat doe ik al een paar jaar. En dat is heel erg leuk. Want wat is daar nou zo leuk aan? Ik speel heel vaak eh, versterkte muziek. Dat wil zeggen, er worden een paar microfoons in de piano gedaan. En, en dat kan heel. Mooi klinken, maar het allermooiste is een akoestische piano. En het allermooiste is een piano die klinkt in een akoestisch mooie ruimte. Bijvoorbeeld in mooie kathedralen die we hebben in Nederland. Oh ja. En wij treden op in, in, in, in verschillende kathedralen met een prachtig strijkorkest. En dan gaat de klep van de vleugel af, geen microfoons. En dan hoor je het helemaal akoestisch. En dat is, ja, dat is de hemel op aarde. En daar komen ook mensen op af? Daar komen ja. heel, dat komen Het is altijd uitverkocht. Echt waar? Tot nu dat is niet, niet te groot. Hoe zit het voor, zonder één cent subsidie? Vind ik dat heel knap. Het kan dus wel, hè? Het, Ja, maar het is heel hard werk, hoor. Tuurlijk. Je hebt veel gedaan op uh, televisie. Je, je speelde bij uh, Paul de Leeuw. Presenteerde muziekprogramma's. Cor Co. Cor achter de dijken. Voor, uh, voor Max onder andere. RTV Noord-Holland. Corprijs. Uh, ja. Ook je, hebt, uh, je hebt ja. echt heel veel gedaan. Radiotelevisie. Hoe die samenwerking met Paul de Leeuw. Ja. Um, hoe ging dat? Dat is uh, leuk om te vertellen. Want het, uh, ik deed al een aantal jaren radioprogramma's. Ik uh, deed coulissen van de Tros... Jan Kok presenteerde dat. Uh, het Podium van de Nederlandse lichte muziek, Frits Spits. Later Jacques Leuters. Uh, uh, uh, uh, zo nog een paar radioprogramma's, ook bij de Afro. En daar kwamen een heleboel artiesten voorbij. Dat, je zat zeg maar, in, de, in de etalage zelf met je combootje. Omdat je aan de ene week moest je... Jaspien de Jong, dan Willem Nijholt. Nou, echt iedereen ongeveer begeleid. Zo ook Paul de Leeuw, die net uh, een beetje opkwam. was toch vrij onbekend. En ik uh, begeleid Paul met, een, uh, met het combo... En Paul zegt, hé, dat is, wat, wat, waar kom je van? Leuk, en, uh, God, dat, we hadden meteen een klik. Wil jij eens een keer komen kijken naar mijn theaterprogramma... want ik ben niet tevreden over de muziek. Ik zei, nou ja, kom een keer kijken. Nou, inderdaad, ik snapte wat hij bedoelde. Want alles stond in de toonsoort C. En dat is? De, makkelijkste, de witte toetsen van de piano. dat is Lekker makkelijk. En het was allemaal hetzelfde tempo. En het ging allemaal ongeveer dezelfde akkoorden. Mm. Ik zei, ja, het is een beetje saai. Dat, uh, oh, kan jij het beter? Ik zei, nou, ik kan het in ieder geval anders. Toen heeft hij mij een tekst in de bus gegooid. En uh, ik heb daar een, een, een muziekje op gemaakt. Dat vond hij helemaal geweldig. Mm. En toen zei hij tegen mij... Um, over drie maanden begint er een tv-programma van. Dat heet De Schreeuw van de Leeuw. En daar uh, wil ik heel graag dat jij daar uh, elke week een liedje in begeleidt. Zou je dat willen? Ja, fantastisch. Dat had ik nog nooit gedaan TV televisie. Nou, Toen heb ik in mijn eentje dat gedaan, een seizoen lang, in, in smoking. Enorm verlegen, echt met trillende knieën. Ja, en, en hij is een pestkop. Hij is een hij, hij, hij trok me letterlijk aan mijn haren ja. iedere keer voor de, voor de... En ik zat alleen maar... Het liefste zat ik met een emmer over mijn hoofd achter een gordijn. Van, als ik maar niet in beeld was, nou, dan moet je natuurlijk niet op tv gaan nee. zitten. Maar goed, ik heb het wel gedaan. En toen dacht ik, uh, bij de laatste uitzending... Volgens mij vindt hij het veel leuker om het met een combootje te doen. Hè? Met basdrum, piano, ja. gitaar, een klein combootje. Maar er was geen geld voor. Toen al niet, als er geen geld wordt. Toen zei ik tegen mijn medemuzikant, jongens, zullen we één keer investeren om dat gratis te doen? Want ik weet zeker dat hij zo enthousiast is. Daarna was. gaat hij betalen. Daarna gaat hij dat doen. Let maar op. En dat is ook zo gebeurd. Ja. En de, de laatste jaren zaten we dan met tien man orkest met Paul. Zeker. En voor je het vervelend als hij het te gaan? Nou, nee, het is één groot spel. Ja? Het is, ja wel dat ja. is één groot spelletje en dat uh, mensen zei, het is een hele mooie uh, opmerking van Liberace wat is ja van de, dat zijn is de de, die, die, die, die mannen die die pakken niet ja, in de Las Vegas uh, ja. dat mensen zeiden van veer nou die dat je dat je, dat hele commerciële werk hè? En zeiden ja I cried all the way to the bank <laughs> <laughs> dus dat, zo is het ook zeker wel ja. eens dan zeker mis je het ik mis het wel, ja. ik vond Het gebeurde altijd... het was bijna soms Fellini-achtige taferelen in die studio. Want daar zaten we te spelen... en er stond in één keer een olifant naast mijn vleugel. Ik wil alles kon in dat programma. Ja. Uh, dat, dat, dat, dat, de meest krankzinnige dingen. Of er zaten weer een paar nudisten... zaten t, uh, truien te breien voor bejaarden. En, en de meest krankzinnige dingen... <laughs> En dat, dat, dat, is, dat is niet meer, het programma. Ik snap wel dat, het, dat, dat, dat, dat na 23 jaar... Dat, dat is uitgewerkt, het, ja. ja, dat ja. het uitgewerkt is. En dat hij natuurlijk graag iets anders wil doen. Of in ieder geval gaat nadenken over andere dingen. Maar ja, het, het, het spelen met de, met de band is toch altijd het leukste wat er is. Zometeen graag uh, uitgebreider over live muziek op televisie. De plek die daar nog voor is, of vooral de plek die daar niet meer uh, ja. voor is. <kwijnt> nu even jouw uh, nieuws uh, van deze week. Ben, ben je iemand die zich buiten de muziek om ook nog wel op de hoogte stelt? Ik ben eigenlijk een nieuwsverslaafde. Echt? Hè? Ja, heel erg. Dat is, uh, het is zelfs zo erg. Het valt nu wel mee, omdat je je telefoon hebt en je internet... dat je zo constant kan kijken naar het nieuws... Maar voorheen toen ik dat nog niet had en ik moest ergens spelen. Dan uh, liep ik het theater uit. En, en dan zag ik dat het één minuut voor twaalf was. Of zo. En dan rende ik naar mijn auto. Want dan kon ik het nieuws toch even, <laughs> even <mee parken. laughs> ja, ja, Echt maar, heel erg. Dus ik hebt, volg ja, het heel erg. niet. Maar je hebt ook een heel druk leven. Want uh, aan de andere kant van het glas zit uh, ja. jouw partner. Ja. Met de jonge... Ja, jonge Brechtje. Jonge Brechtje, Oud Brechtje. Uh, drie maanden. <laughs> ik heb al twee volwassen dochters. Cor, waar zijn we aan begonnen? Ja, dus de, ik heb, de, ik heb de, de tijd weer teruggezet. Ja, maar wel een heel lief kind, hè? Ja, ja, ja, ja natuurlijk, zegt, dat, dat zegt iedereen. Maar, maar dat is ook zo. Ja, is ja, je bent er heel blij mee. Ik ben er natuurlijk. heel erg blij mee. Ja, het is zoet, hè, nu, want de eten is... Ja, het flesje binnen. zit er nu in. Nee, het is, het is, je hoort altijd de clichés van een tweede leg... Ja. dat het anders is, maar het is ook anders. Je, natuurlijk, je, je, je bent ja. natuurlijk wat ouder en, en bewuster en rustiger... En, ja, het is heel fijn. Ja, maar ja, je hebt twee volwassen dochters al. Ja. Ja, wat zeggen die ervan? Ja, Vader, waar die... zijn we aan begonnen? Of, <laughs> oh, wat die, zijn die, ja? die zijn jaloers, die willen het ook. Oh ja, ja die krijgen nu die de krijgen mensen. Nu die leeftijd bij. Ja, ja maar ja, goed, de, de kleine Brechtje heeft er twee moeders bij. Hè, ja, eigenlijk wel. Ze kunnen ja. een beetje oefenen hè, met oppassen. Goed, nee. Dat is wel heel persoonlijk allemaal. Dus we zijn niet ja. van de privé, stoppen we gelijk ja. weer mee. <laughs> Maar uh, wat is jouw uh, grotere nieuws van dit moment? Nou, ik, ik, ik, ik, uh, de afgelopen week v, uh, vond ik het wel heel bijzonder dat uh, Johannes van Dam is overleden. En uh, ik heb hem helemaal niet persoonlijk gekend. De culinair uh, specialist he, die altijd uh, in het parool de laatste jaren een, uh, een recensie schreef over een restaurant. Over een nieuw restaurant in, uh, in Amsterdam. En... Ik woon sinds, of wij wonen sinds drie jaar, uh, Hartje Jordaan, Amsterdam. En wij vinden het leuk om af en toe wat, wat nieuwe restaurantjes uit te en proberen. En waar kun je bij ons in de Jordaan naartoe dan? Bij ons in het kan je. Is dat zo? Ja. Nou, dat is ongelooflijk. Ja. Dat is gigantisch veel leuke tentjes. Ik heb een keer gelezen dat als je in New York uh, elke dag zou uit eten, zeven dagen per week, een jaar door, en je gaat elke dag een nieuw restaurant beginnen, uh, proberen, ja. dan ben je 75 jaar bezig. Ongelooflijk. Nou, na, na die 25 ja. jaar zijn er wel weer nieuwe restaurants, Tuurlijk. natuurlijk. Dus dan kan je. Nou, Amsterdam is dat niet zo, maar er zijn wel heel veel. Maar goed, die Johannes Verdam, die schreef elke week een recensie. En dat was af en toe, was dat killing. Want dan, dan kreeg je. Ja, maar Ja, hij brak ja, ook restaurants. Dan kon je je tent ja. sluiten. Als hij echt een vier of een vijf gaf. Maar soms gaf hij ook een 9,5. En dan was hij klaar. En ja. dan gingen wij er ook heen om dat, uh, om dat te proberen. Het was al meestal wel uitverkocht. Maar als je een had kon je nog een plekje krijgen. En dat, uh, ja, ik, ik, ik vind het zo bijzonder dat zo'n zo man... die totaal was van enige glitter en ja. glamour... in, in zijn kanda kwam die, kanta kwam die uh, aanrijden. En, uh, maar mensen gingen, op, het was een soort Michelin-ster-expert uh, ja. die dan binnenkwam. In het paraal de recensie en zo klonk die. Ik ben nooit uitgeleerd en er zijn voortdurend nieuwe onderwerpen, nieuwe spullen. Ik zag daar bij die vissen daarnet al uh, allemaal dingen liggen van... hé, hey, die moet ik hoogmodig in stel thuis uh, uittesten en dan daar een leuk stukje over schrijven. En hij had, hij, had, hij had wel gelijk, als je, uh, je aan het opvolgen? Ja, het was altijd, dat, dat was wel ja. heel lekker. Maar ik ben helemaal geen culinair specialist. Helemaal, verre van zelfs. Maar het, het, je hoort, van de week bij De Wereld Draait Door... we hadden ze dus ook een heel item over. En dat wel heel veel respect uh, voor hem. Als u vragen hebt aan Cor Bakker, stel ze gerust. De perstribune.nl. Twitteren kan natuurlijk ook hashtag perstribune. De perstribune. Zaken uit het media nieuws. Dinsdag, Prinsesdag, hoofdrol voor de nieuwe koning Willem-Alexander. Het geheel werd uiteraard ook uh, muzikaal omlijst door de orkesten van de Krijgsmacht. Voor het paleis Noordeinde stond traditiegetrouw de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht en voor de Ridderzaal als vanouds de Marinierskapel. En hier Het eerste poortje onderdoor en zodra de Gouden Koets de tweede poort onderdoor komt, klinkt opnieuw het Wilhelmus. Vind ja. jij het muzikaal mooi, het Wilhelmus? Ik vind het, ja, dat vind ik een mooi stuk. Ik heb er ooit eens een arrangement voor gemaakt... in een project om, uh, om het Wilhelmus weer eens bekend te maken... bij vooral de jeugd. Uh, want ik, ik, ik moet eerlijk bekennen... dat ik het ook niet uit mijn hoofd ken, de tekst. Nee. Uh, tot mijn schande. Dat moet ik toch eens ook gaan leren. Maar, maar... goed, sowieso het hele uh, lied... Uh, en daar heb ik een, een, een heel, uh, heel apart arrangement toe voor gemaakt. En daar hebben kinderen dat had nog ingezongen. Dat was, uh, was heel leuk. Na alle tradities, tijd voor de inhoud. Koning Willem-Alexander las de troonrede voor. Er werd een aantal onderwerpen niet uh, genoemd. Vooral het ontbreken van één zinnetje. Over de visie op kunst en cultuur... was voor interviewer Paul Witteman de reden... om daar s'avonds premier Rutte over aan de tand te voelen. Is er is dan niemand in het kabinet die zegt, jongens... niets over kunst en cultuur, dat is echt een heel slecht voor ons imago. En dit man, u en ik zijn zo'n liefhebber daarvan. Er is oproer in de wereld van kunst en cultuur over de vrijgaande bezuinigingen. Er is ook veel te doen in het onderwijs. Op allerlei terreinen zijn dingen. Maar het is niet zo dat als je er geen zinnetje aan besteedt... je het niet belangrijk vindt. Maar ik merk vandaag dat mensen positief reageren op de troonreden. Omdat men zegt, het is samenhangend. Maar zou je nou overal weer onderwerpjes erin gaan hangen... Ja, dan is de samenhang in zo'n stuk weg. Ja, de premier. Ja. Eén zinnetje... Jammer hè. Het gaat over de samenhang. Ja. Hij praat zich er goed uit. <laughs> ja, hij is, slim, natuurlijk. Hij is heel slim. Hij is ook pianist, hè? Ja. Uh, uh, lang niet verdienstelijk. <laughs> heb je als horen spelen? Nee, ik ja. heb hem niet En nee, Want hij, hij schijnt als hij s'avonds thuis komt wel even achter de piano ja, te gaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Als het niet te laat is, want dan ja. krijg je last met de buren, ja. deze flatbewoner. <laughs> appartementbewoner. Ik, ik zou wel eens willen horen spelen eigenlijk. Ja. Ik ben wel heel benieuwd. Nou ja, goed. stel het me een keer voor. Ja. Ik bedoel, jouw leermeester Louis van Dijk heeft met de gevreugelde vrienden Pim Jacobs ja. en Pieter van, van Volhout Dus het, moet, het zou moeten nou, komen. Bakker ja. en Rutte. Ja. <laughs> Nieuwe kabinet. Ja. En dan komt dat zinnetje over kunst en cultuur. Ja, zeker. Het de tv-prijzen, ja, dan komen er ook weer aan. In Hilversum leidt momenteel de televisering koorts op. Deze week tussenstandje, onder meer heel Holland bakt. Moeder, ik wil bij de revue. Wie is de Mol? Divorce en Waar is de Mol zitten in de top 10. Het ja, is lastig kiezen, of zeg uh, uh, jij ja, het? Ik, zal wel. Uh, ik vond uh, Divorce vond ik zo geweldig. Zo goed gemaakt, die serie. Hmm. Ja, zal... maar en wie is de Mol? Vind ik uh, mooi. Ja. Ach, ja. ach ja, ja, ja. ja. Ach. Publiek mag het uitmaken. In Los Angeles leidt de Emmy Award koorts op. Vanavond wordt daar de belangrijkste televisieprijs van deze wereld uitgereikt. Ook John de Mol zit in de zaal. Hij is met The Voice genomineerd in de categorie Non-Scripted. Samen met onder meer Dancing with the Stars, Top Chef en So You Think You Can Dance. Zelf blijft de mol er behoorlijk nuchter onder. Ja. Ik zou liegen als ik zeg dat ik geen Emmy zou willen winnen. Ik ben in Los Angeles toevallig voor andere dingen. En uh, het is een hele saaie, langdurige, vier uur durende show. Nou ja, je bent één uh, van de vijf, dus uh, rekenkundig heel simpel. 20% kans. Ik zie wel. En hoe kijk jij als muziekliefhebber naar nou, dat soort uh, genre? Ja, ik, ik, uh, je bedoelt de uitdracht van nou, jou? Nou, nee, nee, nee niet, niet zozeer die Emmy, maar al die programma's met, uh, met, met die muziek erin. Poopoe. Weet je wat het is? Het, het, het, ja, als je niks zegt, is het nog duidelijker. Want <laughs> <laughs> je kijkt heel pijnlijk. Er is zo weinig uh, aandacht voor, ja. de, voor de muzikanten in mm. dat soort programma's. Je ziet wel, bijvoorbeeld in de Voice, zie het je, zie je dus een, een, een, een, een, is een live band, maar je ziet ze amper. Nee. Het zijn enkele, twee seconden. Het is, en, en een nummer wordt altijd heel kort gesneden. Het wordt altijd, maar je mag maar een minuutje of een, iets langer van een nummer doen. Ik, Weinig, het gaat zo weinig hè? om de muziek. Het gaat zo, het, om alle toestanden en poppenkasten eromheen. En... Hm. Ik weet de dat Jan Akkermans werd wel eens boos... dat hij tegen het eind van een radiouur even werd ingezet... op de gitaar om, uh, om het uur en <laughs> <Ja. laughs> Uiteindelijk ja. werd hij na 20 seconden... Ja. en dat gewoon op ja. natuurlijk. Ja. En dan zei hij, ja daar heb ik dat niet voor gecomponeerd. Nee. Wilt u dat niet meer doen? Ja. Ja. Ja, dat is wel maar. een punt, hè? Ja, he? zeker. Een aparte ja. tak van sport in componistenland... is het componeren van tv-tunes. Afgelopen zomer besteden we daar in Tune-toppers... elke week aandacht aan. En wat opvalt is dat de zender SBS 6 steeds vaker... Populair Zangers de tune laat inspelen met een oud liedje. Zo werd de Huismeebes hit Ik ook van jou gebruikt voor een gelijknamig programma. En de idolen Nick en Simon speelden voor het programma De Leukste Familie van Nederland ook opnieuw een oude hit in. Pak maar in Ja zo. zo. is dat mooi? Boah. Nou ja, het is niet mijn, mijn nee, smaak. Ik, ik heb het zelf ook wel eens uh, gedaan wat dat betreft, is ja. uh, uh, zomaar een dag is ooit een uh, tune geweest van een tv-programma. Uh, en, en ik heb één keer is een uh, mag ik wel trots vertellen: ik heb één keer eens een tune geschreven voor het lagerhuis. Oh, van Marcel van Dam nog, ja. uh, dat ja. vaderprogramma ja, met, dat gewoon, uh, met de Meningen. Ja. En daar ben ik nog wel trots. Het Metapolocast opgenomen. En dat is wel een toontje waar ik nog wel trots op ben. voor de uitzending hebben we heel vroeg een zaterdagsport gepresenteerd. En ook ben ik verslaggever. We hadden een mooie tune. Vond jij een mooie nummer, hè? Dikke, dikke, geweldig, ja. Twee minuten, 58. Ja, dat was een prachtige tune. Maar de langste die zo meteen om twee uur klinkt. dat heb ik een soort Pavlov-reactie heb ik daarmee. Want het is een geweldig, Quincy Jones, Geweldige tune, met Maar uh, ik, ben, ik moet het je bekennen. Ik ben een sporthater. Oh. Dat, ik heb niks met sport. Maar dan ook echt niks. Zet je koptelefoon af, zou ik zeggen. Ja, en wegwezen. Eh, eh, eh, nou ja, in ieder geval de komende 30 seconden of iets langer ja. even wegwezen. Ja. Het spijt me Richard, het spijt me. Maar je doet het ja. voor een heleboel wel, lief. Dat was Pek. Drie minuten is deze wedstrijd in de Gelderdoom in Arnhem onderweg. Tussen de koploper van de eredivisie, Pek Zwolle... 13 punten, 6 wedstrijden gespeeld. Vitesse staat daar iets onder. Heeft 8 punten verzameld uit 5 wedstrijden. Heeft dus nog een duel te goed. Dat zal op 2 oktober plaatsvinden in Den Haag. Omdat daar toen de waterafvoer niet werkte. Dat duel kon niet doorgaan. Dus het is al even geleden dat Vitesse in actie kwam. Nu misschien een gevaarlijke uitbraak voor Peck Zwolle. Maar dat valt mee. Want de verdediging van Vitesse is weer goed opgesteld. En heeft nu ook het balbezit. De bal gaat ook terug naar Piet Veldhuis. Het is vanmiddag in de Gelderdoom. Opnieuw heel veel lege plekken trouwens. Een wedstrijd die in het teken staat van de Airborne herdenking. De herdenking van duizenden Canadese en Engelse slachtoffers. Die bij de slag Oi. om Arnhem 69 jaar geleden zijn omgekomen. Dat was in 1944. In Oosterbeek heeft zojuist ook weer een eerbetoon plaatsgevonden. En een aantal van die veteranen die daarbij aanwezig waren die zitten nu ook hier in het uh, publiek. Even kijken op de klok. Vier minuten gespeeld. Het staat hier nog tussen de koploper van de eredivisie en Vitesse. 0 tegen 0. We zijn even op zoek naar uh, Chuck Mangione. Als dat oh, uh, gaat lukken. Ja, dat is hem. Ja, ja, ja, ja. Het is wel ja, mooi. Ja. Ja. Ja. Ja. Mooi, hè? Ja. De geluidskwaliteit was toen beter, hoor. Het was iets beter, <laughs> ja. Het ja. is wel een heel oud bandje, dus, Ja, maar ja, het is ook het is al honderd jaar geleden. Ja, minstens. We gaan kiepen. Vliegende kiepen. Hij vond de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Hij, uh, Jules van der Wart, bij Frits Soet, geloof ik. Ja, ik ben uh, dus bij Frits Zoetekouw. Ik ben een beetje verkouden, uh, mijn excuus voor. Maar uh, Frits, we, we kijken uit op, op, op jouw tafel. De koekjes staan er, de koffie, uh, helemaal gezellig. Uh, vanmiddag is het AX PSV. Je hebt bij beide teams gespeeld. Maar uh, je bent begonnen bij de Volenwijkers. Mm -hmm. En uh, later nog even een herenkles. En je bent uh, geëindigd op de DWS. Maar eigenlijk ben je gewoon een Amsterdammer. Dus hoe kon jij ooit naar PSV gaan? Ja, nou, dat is uh, een beetje gekomen door uh, wat problemen bij Ajax. Waar wij daar een, uh, een wedstrijd speelden. En waar ik een, uh, een eigen kool maakte. En daar werd ik een klein beetje door gestraft. En ik had, uh, ja... Als ik uh, ga kijken hoe dat allemaal ontstaan is... en waardoor ik naar PSV ben gegaan... dan moet ik eigenlijk zeggen... Het, uh, ik heb bij PSV een heerlijke tijd gehad. Eén jaar is het maar geweest. Maar uh, achteraf heb ik eigenlijk een beetje spijt gehad... dat ik weggegaan ben bij Ajax. Want ik heb daar natuurlijk een verschrikkelijke goede tijd gehad. Een mooie tijd. We hadden echt allemaal bijna Amster Amsterdammers bij elkaar. En het was gewoon een, een, ja, een wereldploeg. Ja, je speelde met Kruif, met Zwart, met Nuninga, eh, met Zuurbeer... Maar nou is er een wedstrijd geweest, dat is de mistwedstrijd tegen Liverpool. Jij was de aanvoerder destijds van het team en een ronde daarna sneuvelden jullie. Jullie werden uitgeschakeld door een eigen doelpunt van jou en dat zou de reden zijn dat Ajax zegt van nou uh, ja, uh, je moet maar weg, maar was er geen andere reden, want dat zou wel heel erg makkelijk zijn geweest om de aanvoerder op dat tijdstip weg te doen. Nou, het is natuurlijk uh, bij Duca Prag is dat gebeurd. Daar heb ik in eerste instantie, wil ik dat even vertellen... dat ik geen eigen kool heb gemaakt. Zo staat het wel beschreven. Ja, zo staat het beschreven. Maar uh, ik heb het zelf uh, meegemaakt natuurlijk. Dus ik weet precies hoe het gebeurd is. Er kwam een, uh, een, een schot van een meter of 20, 25 van massepoest. En die, uh, die ketste tegen mijn knie aan of, of scheenbeen. En die gaat prachtig in de bovenhoek bij Gert Bals die op de kool stond en uh, we waren uitgeschakeld. En dat is vreselijk om mee te maken. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor de club en ook voor de jongens... waarmee je jaren natuurlijk al voetbal heb En we hadden een, ja, echt een team wat nog wel verder zou kunnen komen. De week daarna speelden we gewoon weer de competitie en uh, stond ik ernaast. Of ik daar nou voor gestraft werd dat ik een eigen kool heb gemaakt, dat weet ik niet... Maar uh, ik was toch wel, uh, ja, toch wel heel erg pissig, was ik echt waar. En, uh, dat het komt weer een beetje op, zie ik, bij je. Nou, nee, nee, dat niet, dat niet. Maar als je eraan terugdenkt, dan denk je toch van... Uh, ja, wat is er allemaal gebeurd? En, en, en waarom? word ik gestraft zonder dat er een, een mededeling is of wat ook. Hè? En... Zullen we daar zo meteen over verder praten, want we moeten even pauzeren, want over een uur kunnen we verder. Dan bewaren dat voor het tweede gedeelte. Vind je dat goed? Ja, is prima. De kleverige van de, de pestebunne. Fijn in het Amsterdamse accent. Ik voel me helemaal thuis. Als ja, maar toch... jij komt uit Landsmeer, hè? Ja, Landsmeer, ja. Dat ligt net boven. Ja, oh. dat, dat is ook Amsterdam, Amsterdamse... eh? Ja, eigenlijk. Ja. Ja, dat hoor je. Maar jij ja, vertelde ja. mij... jouw vrouw is logopedist. Zegt ze niet, voor ja. dat Amsterdamse... Dat moet een beetje meer. Nee, nou, dus, alle loopont en klinkont. Hè, dat ja. is zo mooi van Louis van Dijk. Waar we het straks over gaan hebben. Die, die, die heeft dat ook als Amsterdam. Daar ja. moet ik zo omlachen. Dus, ja. Cor, de vraag van John Koenraads is... en ja. dat, dat is een interessante vraag. Uh, waarom is een orkestleider 9 van de 10 keer... een pianist? Nou, dat komt zo. Een pianist weet natuurlijk harmonisch wat er allemaal gebeurt. En het is ook vaak dat um, de pianist degene is die de arrangementen maakt. Uh, dus ook heel goed weet wat hij wil horen uit het orkest. Ja, ja en dan ga je, ik. Ik ben nooit opgeleid als orkestleider. Dat is tegen, eigenlijk tegen wil en dankje. Dat gebeurt automatisch. Want je denkt, oh ja, ja je bent de pianist. Zeg, uh, saxofonist, wil jij misschien dat ja. lijntje daar spelen? En drummer, wil jij misschien dat? Nou, en dan ben je in wezen de leider. Ja. En, en ja, god, die piano die heeft ook een prominente, makkelijkere plek. Ja. Je, je zal maar uh, derde bas achterin staan. Dan kan ja. je ook niet het orkest leiden nee, natuurlijk. Nee, nee dat, of is lastig. dat is lastig. Een ja. triangel. <laughs> of, of je moet echt een dirigent zijn ja. die alleen maar dirigent is. Hè. Geen instrument ja. verder bespreken. Is dat ook een ambitie? Nee, totaal niet. Nee, nee ik voel me zo, een soort uh, in mijn naki zitten. Als ik, uh, als ik da, niet die, pia die piano moet ik voor me hebben. Oh, ja, we hadden heel vroeger, ik weet niet of jij die, die naam zegt. Ja, wat natuurlijk. Ja, komt uit die... Dolph van der Linden, ja, leidde het metropoolorkest. Ja. was een dirigent, op een ja. manier natuurlijk. Echte dirigent. Echte dirigent. We hebben er meerdere natuurlijk in ja. Nederland. Voor een live orkest. Vroeger ging die ook nog live op het Songfestival. Het ja, is zeker. allemaal afgeschaft jammer, live orkest jammer, jammer. op televisie. Ja. Op radio. De echte radioorkesten, Ze zijn er niet meer. Nee. Waren waar ze echt van een toegevoegde waarde? Vind ik eigenlijk wel. Waarom? Uh, uh, ik, ik heb het nog net mogen meemaken. Uh, waarom is het toegevoegd? Uh, uh, het zegt het al. Levende muziek. Het leeft gewoon veel meer. Als je, als je een artiest ziet optreden met een bandje... Ja, dat leeft aanmoedig. Ik vind het aanmoedig het, het levert veel meer geld op, want het is veel goedkoper. Zo'n bandje kost niks, een heel orkest in de uur kost een hoop geld. Maar het, het, het leeft meer, het, het, uh, het sprankelt meer. Je, je kan meer met elkaar doen, uh, er is interactie. Ja. Uh, maar het was ook duur, hè? want ik, ik, ik herinner me ook uit mijn eigen omroep verleden. We, elke omroep had zijn eigen orkest, ja. hè? en die mensen ja. zaten heel veel te repeteren. Die waren met tientallen. Ja. En die moest wel, elke man natuurlijk, ja. ik weet je, die moest ja. ook betaald worden. Tuurus. Dus dat was wel een budget. Dat was, ja, absoluut. Ja, Ik ben ooit begonnen bij het Karo Onder leiding van? Piet Zonneveld, oftewel Sir Piet Zonneveld werd hij genoemd. Ja. Want het was af en toe ja. Sir Piet. Ja. Maar uh, een fantastische man, hoop van geleerd. En voor mij was dat een soort stage. En, uh, uh, uh, en, en daar ben ik begonnen. En, maar ja, dat was dus een uh, programma van 12 tot 2. Met, met Tette Braak. Tette Braak. En dat, was, uh, uh, ja. dat ik het deed, was het uh, nog één keer in de week, maar daarvoor was het vijf keer in de week. Ongelooflijk. Ja. Nou zijn er nog wel programma's met een uh, live orkest in de ja. lichte muziek. Uh, hier zijn een paar voorbeelden uit binnen- en buitenland. Oké. Okay. Thank you very much. Good evening. Welcome, ladies and gentlemen, to the first show of these shows. Later, with me, the late Jules Holland. Gewoon ouderwetse Hollandse gezelligheid. En daar hoort natuurlijk ook muziek bij. En die krijgen we van de I Love Holland Band onder leiding van Ronald Kool. Goedenavond en hartelijk welkom bij de beste liedjes van... het vanavond een zanger die muzikaal is opgegroeid in de kroeg van zijn ouders. Welkom bij de beste liedjes van René Vrogen. Ja! Dat zijn de twee! Dat zijn de drie! Ieder mag zijn favoriete moment nog een keer terugzien. En uiteindelijk wordt het natuurlijk bepaald wie nou die beste zanger van Nederland is. Vanaf Ibiza, welkom bij de grande finale! Former president George Bush has invited President Obama to the opening of his presidential library later this month. President Obama says he's looking forward to going through the library. See if there's anything else he could blame Bush Oké, dat is het. Weet je wat mij nu opvalt als, dit, ja? als ik dit hele rijtjes hoor? Dat het eigenlijk voor 90% alleen maar popmuziek is. Het zijn kleine ja, ja, bentjes, lichte muziek. Ja. Lichte muziek en ja. po, uh, popmuziek. Uh, dat, dat mis ik zo. Maar het kan dus wel. Of niet? Ja, maar, Want dit, ja. het is toch een keur aan programma's. Hè? De BBC horen we echt weer met... Uh, ja, BBC moet ik zeggen. Jules Holland. Ja, maar dat, is, dat zijn dan allemaal op zich staande bands. Hè? Ja. Uh, dat is niet één groot begeleidingsorkest. Nee. Nee. En dat mis ik zo. En we hebben zo'n geweldig orkest in Nederland, het Metropoolorkest. Orkest. Die, die kunnen alle stijlen spelen. Ik heb er zelf elf jaar in gezeten, dus ik weet het van dichtbij. Hm. Het zijn fantastisch, het is een toporkest, eh, wereldwijd. Eén van de ja. beste lichte muziekorkesten. En er wordt gewoon heel weinig gebruik van Maar gemaakt. is dat nou een centenkwestie of is, is het Formen tegenwoordig zodanig ingericht dat de muziek die jij nu promoot ja. ondergeschikt ja. is aan wat er nog meer gebeurt? Ik denk dat het ook een kwestie van, uh, van deze tijd is... dat ook een heleboel jonge producers niet meer weten... überhaupt niet meer weten dat het Metapool bestaat... en ook niet weten dat ze er gratis gebruik van mogen maken. Ik zeg gratis, want de publieke omroepen betalen allemaal mee aan het Metapool Het is een omroeporkest. Ze mogen daar gebruik van maken. Ja. Alleen, je moet er wel een project, een programma bij hangen... Hm. waar ze goed in uitkomen. En dat wordt niet meer gedaan. Nee, maar men is bang dat de kijker wegzet. Ja. Dat, dat is de eeuwige angst. Er is een onderzoek ge geweest, weet ik, dat zodra er uh, uh, muziek is op televisie. en er, er wordt een liedje gezongen. en het duurt langer dan een minuut. dan is gaan de mensen massaal ja. wegzeppen. Vandaar dat de wereld draait door. Niet langer dan een minuut. Nee. En is, ik vind het jammer, maar het is, ja, alles is veel sneller geworden. Maar ja, het is live, dus ik zou als muzikant dan zeggen. Ik heb een vermaning aan, uh, aan hun format. Dat is hun format. Ik speel ja. gewoon twee minuten. En, ja. en los zij het maar op. Ja, dat kan je één keer doen. En dan word je ja. nooit meer geveld. Oh. <laughs> nou ja. Maar ja, als je ziet bij, bijvoorbeeld bij Paul Witteman. Dat is ja. ook vaak mooie muziek. Ja. En, en, maar dat zit aan het eind. Precies. Van de week keek ik naar uh, Paul Witteman. En toen was uh, Erik Vloeimans. Geweldige trompetist. Was de gast. En hij, ze sluiten het programma af met een stuk van hem. En hij is nog geen twintig seconden bezig. En de aftiteling begint. Ja. Ik vind het, ja, het, vond ik een beetje gênant. Ja, bij het en van je... Dorp staat het in het midden. Ja. De muziek. Ja. Kijk, ja, dan kun je nog wegzeppen, maar dan loop je misschien interessant. Dus dan blijf je misschien, ja, ja ik weet ja. niet of dat het, handig is. Het, het is ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen, laat dat Eurovisie Songfestival, waar zoveel geld in omgaat, weer gewoon ja. met een live orkest ja. spelen in plaats van met zo'n armoedig ba ba bandje, bandje, bandje op de achtergrond. Ja. Vind ik ook. Dat, ja. dat zou toch moeten dan? Ja, het is. Kijk, de, de muziek is ook veranderd. Hè? Als je kijkt naar de, naar de jaren 70, 60 met het Eurovisie Songfestival. Dat was natuurlijk meer amusementsmuziek. muziek. Ja. En, uh, en het is nu heel veel. Wil je veel, zeggen dat het niet live meer zou kunnen in die muziek? Nou, er is Wordt wel het ingewikkeld? Nee, in, in, in, in tegendeel. Oh. <laughs> het is juist allemaal geproduceerd. Dus het is allemaal vanuit de computer. Eenvoudig. Vanuit hm. de computer met bepaalde synthesizer effecten ja. en. Weinig live instrumenten meer die je hoort. Uh, dus ja, hoe moet je dat, hoe moet je nee, dat, dat live gaan nee, nee, dat, dat, ja, Of je moet weer terug naar de oude ja, formule je zegt... Dat... we gaan een prestatie leveren op zanggebied en, en, ja. en op begeleidingsgebied. Ja, ja. ja, ik ja. krijg dat maar eens voor elkaar. Ja, ik denk dat het dan weer voor sommige oud wordt. Ja. Dat vrees ik. Uh, als u vragen hebt aan, aan, uh, aan onze gast Bakker, stel ze natuurlijk uh, gerust via deperstribunde.nl... via Twitter mag ook. We hebben er net één gehad van John Koenraad. Er zijn er nog wel meer. Even langs uh, Vitesse uh, Zwolle. Richard. Ja. Richard van Andermade. Ja, Cor zet zijn koptelefoon weer af. Hoofdtelefoon. Ga je gang, Richard. 16 minuten zijn we bezig in de Gelderdoom tussen de nummer 1, Zwolle en Vitesse. Dat nu in de aanval is, maar de crossbal richting Ibarra. De rechterspits van Vitesse is te hard en niet zuiver genoeg. Het is nog geen beste wedstrijd. Het is afwachtend van beide kanten. Echt kansen hebben we ook nog niet gezien. Eén schot op doel van Kazajsvili, de aanvallende middenvelder van Vitesse. Tot nu toe valt het dus allemaal nog wat tegen hier in Arnhem. Onze tv-deskundige Ron Vergouwen, Kassie Kijken, over de afgelopen tv-week. En ik heb het etiket onthouden, rond toneelstukjes op televisie. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Ja, u heeft het vast ook wel door, televisie is één groot toneelspel. Zit een camera op iemand en hij of zij neemt een rol aan. En dan is het wel van belang om je tekst te kennen. Neem nou Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander had gelukkig goed geoefend voor de troonrede. Zagen we maandag bij dat heerlijke Lucky TV. En we beginnen even bij het begin. Begin maar gewoon met de opening en doe maar even zoals je het zelf prettig vindt. Lieve mensen, elke Mogol. Begaat nee, nee, nee, natuurlijk wel. Even, het is, het, je opent met leden van de Staten-Generaal. En niet mogol. Dat moet je natuurlijk. Leven de Staten-Generaal. Ook Astrid Kersenboom had zich suf geoefend voor de Grote dag. Als een ware Sinterklaasjournaal diewetje Blok, had ze alle namen van alle koninklijke paarden uit haar hoofd geleerd. En ze hield zelfs rekening met alle mogelijke rampen met de gouden koets. Hiervoor op de stalmeester op Mitch, de schimmel. Nigel buigt een beetje naar links af. Ja. Maar ongetwijfeld zal dat de bedoeling zijn, want de koets blijft goed rijden. Nou alles bij elkaar toch een redelijk gelukt toneelstukje die dag. En voor het eerst zagen we in de avondvoorstelling de tweede acte, de politici. En ook zij hadden. Keurig hun verhaal ingestudeerd. Omdat het eerlijke verhaal is, nul euro. Waar het om gaat, is dat dat allemaal aan het eind van het verhaal is. Nee, la, la, la, nou, dat laat blijft we uit, we de uit de verhaal, koopkrachtplaatjes. Het staat het gewoon in die koopkrachtplaatjes. Laten we het eerlijke verhaal ja. nou eens even gewoon op tafel leggen. Nee. Nou, het eerlijke verhaal. Het eerlijke verhaal is ook onderdeel van het hele verhaal. Dus dat eerlijke verhaal is gewoon dat de arme mensen. die hebben nog steeds zelf weet iets meer van koopkrachtplaatjes dan dit onzin verhaal. Maar het belangrijkste is denk ik. om hier ook eens even de andere kant van het verhaal, dus verhaal is, is van bezuinigen. Een positief verhaal, dus verhaal is, is van de heer Zelstra toch altijd even heel goed naar aan het luisteren. Ja, Bima, ik vond ineens een heel positief oh, verhaal. De rijtour was spannender, zullen we maar zeggen. Bij Pauw Nieuws was het de making-of te zien... van een ander politiek toneelstukje deze week. Rutger Kastricum gaf ruim baan aan de nieuwe oudere partij OPA. Ik ben Dick van de nieuwe partij OPA. En dan even enthousiast. Alsof je het zelf ja. ook leuk vindt dat je het bent begonnen, die partij. Ja, ja, ja. Kom. Ja, ja, ja. cool. ja. Ik vind het ook leuk. Ja, na tien keer. Hallo. Ik ben Dick van de nieuwe partij Opa. Het nou, is al wel leuker, dat loopje. Ja, gelukkig zagen we deze week ook nog echte acteurs aan het werk. Want Martine Bijl sprak ook het volk toe. Weilandgenoten, dit jaar is het 27 jaar dat ik u heb mogen dienen. Maar ik leg het bijltje erbij neer. Ja, dat is een beslissing die erin hakt. Ook bij mij. Het pot syndroom Wie kent het niet, maar ik kan het hebben. Ik werd er immers al die jaren vorstelijk voor beloond. Toch ga ik u wel een potje missen, hoor. Ja, een heel Holland huilde mee. Er was nog meer toneerspel op de buis. Zo startte afgelopen zondag de nieuwe dramaserie De Man met de Hamer... waarin Jeroen en Martijn Crebet net doen alsof ze elkaars vader en zoon zijn. Superpa. pa. Oh, je denkt natuurlijk hoe vaker ik pa zeg, hoe meer dit gaat geloven. Ik ben een tijdje weg geweest en mijn vader kan nog steeds niet helemaal bevatten... dat ik het echt ben. Nee, ik ga het niet proberen ook. Jullie lijken anders wel heel erg op elkaar. Nou, ze kunnen tegenwoordig met gezicht een heleboel... Nou ja. ja. en iedereen vroeg zich natuurlijk af... kan Martijn Krabbe nou acteren? Nou, wat ik tot nu toe gezien heb, valt het niet tegen. Hij heeft het best aardig gedaan. Maar ja, net als met een acterende Wendy of Linda... je blijft je toch afvragen wanneer Martijn nou uit zijn rol gaat vallen. Weet je waar ik van schrik? Van al die onzin die er uit die grote mond van jou komt. Waar waren we gebleven? Denk je dat ik een of andere oplichter ben? Iemand die doet alsof hij je zoon is? Lijkt me overduidelijk. Dan biedt deelname aan mijn nieuwe televisieprogramma Prodeo Wellicht uitkomst. Ja, de serie zag er best aardig uit. Maar de sprankeling, de komische kant... die die andere series van regisseuse wil Koopman wel hebben... zoals Goorse Vrouwen en Divorce... dat mis ik hier toch een beetje. En ja, een haarstukje is ook niet altijd de oplossing. Waarom had je die slechte pruik op je kop de hele tijd? Ja. Verbaas me eerlijk gezegd dat je het niet eerder gevraagd hebt. Over pruiken gesproken, in België hebben ze nu ook toneelstukjes. Na het succes van onze dramaseries over onze royals... hebben zij daar nu Albert II, over hun zojuist afgetreden koning. En ja, het is best een leerzaam stukje over het Belgische Koningshuis, hoor. Maar of het nou ook goede tv is? Alles wordt te schijn. Mijn gevoel is dan... Wordt daar geen rekening mee gehouden? Nee, sorry, zei de kroonprins. Uw emoties mogen u niet van uw plicht afleiden. Behalve dat veel feiten gewoon niet kloppen, de make-up wat Koefen Noenerug aandoet en het Belgisch Koningshuis in werkelijkheid Frans spreekt, zit er toch ook weinig zwaar in de serie. Alle zelfspot ten spijt. Overal waar ik kom zijn de mensen vriendelijk. Maar je voelt ze denken, het is Boudewijn niet. Ze hebben gelijk, Albert. Je zei Boudewijn niet. En er worden al moppen over mij gemaakt, hè? Hmm, Vertel eens. Weet je met welke motor dat ik rijd? Met een Harley Parkinson. <lacht> ja, een toneelstuk over een koning. Het is niet altijd een koninklijk toneelstuk, zullen we maar zeggen. Daar is nu eenmaal meer voor nodig dan een mooie pruik. Kassie kijken met Ron Vergaouwen. Alles wat onze juist zei, terug te kijken op deperstribune.nl onderdeel kassie kijken. Cor, Cor uh, Bakker, grote leermeester Louis van Dijk, je gaat samen met hem een programma maken. Heb je al gemaakt? Vrijdag ja. te zien Nederland 2 ja. bij Max. Hoe zat hij deze ontvang? Dat is heel leuk. Dat heet uh, Cor Bakker ontvangt. En uh, ik, ik dacht een paar jaar geleden, ik heb heel veel mensen mogen begeleiden tot nu toe, maar ik vind het was leuk om de rollen om te draaien. Dus dat ik in het theater mensen. Ga uitnodigen met wie ik wat heb of wie wat dingen wil uitdiepen. Nou, mijn grote idool onder andere Louis van Dijk. Ik ben begonnen met Begit Kaandorp. Alex Klaas is helaas niet doorgegaan, maar Louis van Dijk nu. Uh, en dat is dan een programma met twee vleugels. Uh, en er wordt met leuke anekdotes en prachtige muziek. Dus dat kunnen de mensen allemaal... Aanstaande vrijdag om half zes zien bij Max. En volgend seizoen ga ik dat doen met Mike Baudet. Vanaf eind januari een aantal maanden in het theater. Mike Baudet van de Mike Thomas Geweldige man, goede zanger, geweldige pianist. En daar verheug ik mij zeer op. Leuk, leuk om te weten dat je dus het theater ingaat met Mike Baudet. Ja. Uh, naast jou zit uh, Dwight Lodewegens, de trainer van Cambuur... Dwight heeft eerder gezegd... Cor, ik heb helemaal niks met sport laten staan. Met, niks met sport. Wat heb jij met muziek? Wees eerlijk. <laughs> nou, wel wat. Ja. Ik, bedoel, ik vind het heerlijk om daarna te luisteren. Maar, ja, ik, het is niet zo dat ik daar nou een, een kenner van ben. Nee. Maar wel mooi om te horen. Wat, ik, wat zet jij op dan. bijvoorbeeld? Nou, Als ik iets opzet is het iets van uh, de Rolling Stones bijvoorbeeld. Maar wel heel breed. Hè? Het is niet oh. alleen de Rolling Stones Het gaat veel oh. breder als dat. Ik kan... Ja, in allerlei genres zijn er plaatjes en muziek die ik, ja. die ik wel mooi vind. Er zijn er ook wat die ik niet mooi vind, maar... Zoals? Nou ja, dat <laughs> Nee, nee, nee dat nee, werd ik wel nee. te waarderen. Maar ja. het hele harde, dat Metallica... Nou, en Dat en, en, soort, ja, houdsende. En ja, dat ja. Niet ja, maar ja, uh, vind jij de Stones ook mooi? Uh, nee, dat uh, vind ik verschrikkelijk. Ja. Echt hoor? Ja, ook oh, muzikaal niet? Ja, niet verschrikkelijk. verschrikkelijk ja. ja. Wat van de Beatles kun je zeggen? Dat is, ja, het, dat is nog dat, klassiek ja. als je de ja, stemmen niet hoort. Ja, Beatles uh, dikke in, uh, dik in orde, maar Stones ja. vind ik verschrikkelijk. Oh, uh, ik, ik durf het eindelijk te zeggen. Ja. Oké, okay, goed. goed. Is, nou uh, ja, dat iedereen ze smaak. Ja, ja, Zeker. Uh, ja. Dwight, jij graag het volgende uur over Kambuur, over sport, over jezelf als trainer, als voetballer. En Cor, bedankt dat je er was. Leuk, vond het een leuk uurtje? En succes in theater. Dank je wel. En een mooie televisieuitzending. Dank je wel. Tot zo.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 Kort op Radio 1. Zometeen verder met de Eredivisie, Vitesse-Pex-Boller. bal van dichtbij, bijna ingetikt. Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. En ook Feyenoord-Utrecht. Ja, en de schot in de maar er zet hij beter naast. Naar KZ. Directe tegenstander, kan hij daar langs, probeert hij niet, neer? hij komt met een voorzet. En om half 5, PSV-Ajax. Indraaien in de bal met de tweede paal, dan gaat hij erin, zit ja. erin. De het EK volleyball, hockey en het EK wielrennen. En nog eens langs de lijn, zometeen om 2 uur. Radio 1.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 ABN AMRO. De Bank Anony. Dit is Radio 1.